Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Thomas Schorel de tweede ronde gehaald. Bij zijn debuut op een Grand Slam toernooi won hij in drie sets van Maximo Gonzalez uit Argentinië. Zijn volgende tegenstander is de als veertiende geplaatste Zwitser Wawrinka. Het weer, vannacht meer bewolking, in het noorden kan wat motregen vallen, minimaal rond 10 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden, in het noordoosten kans op een buitje. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het.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 Got love like Oh, Girls got love like one I can't feel like it's who make sense Because you're bringing me in And now you're kicking me out again What's so strong Then you move on And I'm hung up in suspense Because you're bringing me in And then you're kicking me out again If I can't train She's I'm a moving car Catch her in the fast lane Oh, I gotta know Can I?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 Like what oh, girls gotta love like what oh, I can't feel like it don't make sense, 'cause you're bringing me in and now you're kicking me out again. So strong, then you move on and I'm hung up in suspense, because you're bringing me in and then you're kicking She's me out love again. like whoa. the turn I don't know I'm ready to go I'll show you turn I don't know. ik zit gewoon de spuuri in die uh, nee valen het is weer tijd voor het dier van de week. Het en... dier van de week. En deze week is het de gestreepte modderschildpad. De gestreepte modderschildpad. Dat wow. zeg ik, de gestreepte modderschildpad. Vertel hier wat over. Het, schil... ja, het schild van deze vrij kleine soort wordt ongeveer 12 centimeter. Het schild is bij de oudere dieren bol van vorm. En jongere dieren hebben een platte schild. Ook is bij jevelen... Je... Jevenielen. Het lengtekiel, wat is juvenielen? die zoek op. Zoek Want ik zit het wel voor te lezen, maar ik heb geen idee wat het is. Hoe schrijf je het, Joost? Uh, J-U-V-E-N-I-E-L-E-N -E Een lengtekiel <laughs> aanwezig op het midden van het schild. Kun je het bijhouden? Met aan weerszijden twee lichtere, kortere kielen. Oh, dat zullen die streepjes zijn, denk ik. Zou dat kunnen? Nee, ik weet het niet. Die na nou enkele jaren vervagen en vaak verdwijnen. De kielen zijn duidelijk te zien door de gele vlekkerige strepen die afsteken tegen donkere schild. Deze strepen verdwijnen meestal niet bij oudere exemplaren. Een onderscheid met de uh, drie kielaard schildpad. De schildkleur is olijfgroen tot donkerbruin en plastron of buikschild is lichter. De poten, kop zijn donkerbruin tot zwart. Op de kop zijn soms twee lichtgele strepen zichtbaar. Eén vanaf de schouder en de andere vanaf de onderzijde. <laughs> Ziet je nou mijn microfoon dicht te gooien weer? Nee. Ja, echt wel. Uh, ja, Dan nou ben ik helemaal weer kwijt. Ik zat bij, uh, vanaf de onderzijde en van de keel die tot bij de neuspunt samenkomen. En een driehoek vormen op de zijkant van de kop. Niet ieder exemplaar heeft deze tekening. Soms zijn alleen wat lichtere vlekken zichtbaar. Ondanks de variatie zijn er geen ondersoorten beschreven. Nou, onze uh, dikke vandalen. Jeven nieuw, hè? Jeven nieuw. Het is eh. Uh... bij de microfoon Wat, wat zijn het nou? Jeugdigheid zo. Leeftijd. Ah, dus, de, oh, dus bij de jongere schildpadden ja. is dat zo. Kijk, en daarvoor hebben we dus internet. En nou nog even op Twitter, <laughs> hè? Dit wordt op Twitter gezet, heren. Dat kan ik even en dames. nu doen. Dus uh, je kan het gewoon op onze Twitter nalezen. Ik gooi even die woordenboekje. <laughs> uh, het is inmiddels kwart over tien. Wij gaan nu lekker naar bluff luisteren, zie ik hier. Oh. Dansen aan de zee. Laten we dansen. Nou, we spreken jullie zo direct met Kevin's Top 5. Zonder, zonder Kevin. Kevin. Tot zo! Voor de horizon. Waaraan we. My dreams are bursting at the sea. Voort! Hallo? I'll city Fireflies. Talk <laughs> <laughs> in het zand. Dit is the FM Zandvoort! Zandvoort. Het uh, eh uh, vuur te breken of wat dan ook. Hoe, hoe is die gezicht Wel Ik Ik heb geen idee. Jij ja, zitten weer volgens mij twee door elkaar te gooien, maar dat maakt niet uit. Door elkaar te gaan gezichten, zie je zichters, hier. Vuur breken <laughs> Het ja, vuur Laat ik gewoon zo lekker gaan maar Het is weer tijd mijn mensen. eigen leven leiden Je eigen leven leiden dat doe, je, dat doe je toch al Ja, ja dat je We zijn aangekomen Zoals het muziekje al uh, praat Oh ja, hij, top 5. Joost Dit is ja. een jingle Ja, muziekje dus jingle is ook een ah, muziekje maar nee, dit is een filler Dit is een filler Ja, dat is geen jingle, man <laughs> jij bent je jingle Mijn excuus hij is allemaal dol van de jingles. Uh, jingles Ik hou van jingles. jingles. Niet, niet normaal. Ik denk gelijk aan kweerig Wat hebben Christmas. we? Want wij hebben dit voor... Uh, hey, Nederlandse... Uh, dat is veel leuker, toch? Ja, dat, is, dat klopt. Ja, dat is veel leuker. Goed. De top 5. Ja, maar we hebben twee nummer 5. Dat doet hij niet, hoor. Oké, okay, dan... Uh, dan hebben we meer... Uh, meer Goed. Over, Zeg je? Ja, zo is dat. Dan uh, gaan we het onderwerp bekend maken. Vandaag... Is Kevin's top 5 het onderwerp van de duurst Nederlandse voetbal-transfers? De, de, de top 5 transfers van de Nederlandse clubs. Juist, de duurste. Met op ja. nummer 5, Nikos Maglas van Vitesse na Ajax. Die heeft 8,6 miljoen, miljoen euro. euro opgeleverd. En dat was in 1999. Hoi, hey, hoi, hey, hey, hey. Nikos Maglas. Dus. Op Mag nummer 5 Maglas. Ja of <laughs> Nou Nou uh, nummer 4 Robbie Nummer 4 Take it away Ah ja dat is gewoon nummer 4 uh, Ramses Shafi Elm Nee Ramses Elm uit uh, Gewoon Ramus uh, Oh nee Rasmus. Erasmus Erasmus, Rasmus. Erasmus Elm. Elm Uit de Kalmar FF Naar AZ Voor 9 miljoen In 2009 dat is, uh, ja. Ja, ja. Ja. En Stanley, nummer drie. Ik begin hier een beetje een inkakketje te krijgen, jongens. Ik uh, word een oh, beetje... Koffie, aan... koffie. koffie. koffie. Heb ik wel, gemeen. 3? <laughs> er zijn twee drie's, hè. Of niet? Nee, één. 3 ze een, zijn al bij dezelfde bedrag, maar dat maakt niet een, uit. Hey, hey, hey, hey. Klaas-Jan Huntelaar, Huntelaar. van Van uh, SV Heerenveen naar Ajax. Voor negen miljoen. 9 miljoen? In 2006 was dat. Doet hij goed. Mijn huis is beter, hey. <laughs> Nummer 2, Matthea Kesman. Kisman. Van Partizan Belgrado naar PSV. Voor 11,3 miljoen in het jaar 2000. Oh, dat is ook belangrijk. Ja. Uh. Zo, Robby Ik, <laughs> Ik moet eerlijk zeggen, Klaas Jan Huntela is dan wel heel goedkoop uh, voor die tijd. Uh, voor die tijd, ja. Maar gegaan. al, Herenveen Ajax, hè, dat is. Uh, we, hebben, we hebben er nu nog een. Op nummer 1 staat namelijk... <laughs> nummer 1... Uh, hey, maar Roffel doet het niet. Hè? Godverdomme. Wacht even hoor. Hmm. Daarom lopen ze alles van mij te jaren en de werk niet doen. Maar op nummer 1... Nummer 1... Dat is maar een heel lang groffel. Oh. Uh, Sulemjani... Miralem Soleimani Soleimani, mag ook Ah, oh, dat is die oh, Van, van Heerenveen is. naar Ajax Voor 16,3 miljoen in 2000 En dat was de duurste transfer in Nederland En dit alles is allemaal inclusief 1 miljoen, oh. 1 miljoen extra <laughs> premie hè ik dacht inclusief Btw, dacht ik <laughs> Maar dat is het dus niet Dat was toch wel. Wat? Je moet in de microfoon praten. Ja, ja, ja. Dat werkt, dan nou verstaan dus we je bij. Dit is mede mogelijk gemaakt door Wikipedia. Ja, inderdaad. <laughs> uh, en op nummer 22 staat uh, Moerir El Hamdoui. <laughs> <laughs> die zit nou toch, toch op de bank. Dit is voor 5 miljoen. En zijn broertje Karim El Hamdoui ging even naar Veinhoord. Hoi, hey, hoi, hey, hoi, hey, artsvijanden. Dus uh, Elamadi is dat, niet El <laughs> Ik Wat een pannenkoek. pannenkoek. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Pannenkoek. Geef wel zin voor geen groep. Ah joh, lekker belangrijk. Pannenkoek. We gaan even Koekie weer onder. lekker een liedje oh, instarten. die is zo lekker. Cascada Fever. you lie with me and just forgot the world. Oh. Ja. Gaan jullie even praten? Want, wij gaan even praten. Want wij gaan even briefbellen voor het zaalvoetbal van de ja. uitslag van de Laron Hardy team. Wie, uh, wie, wie uh, doen er allemaal mee eigenlijk aan dat team? Nou, dat weet Robbie volgens mij alleen Ja, jij dat niet? Ik, weet, ik doe ook mee, maar ik weet niet wie er ja, allemaal jonge, mee doet. Jongen, jongen, hij doet mee, maar hij, hoef je niet te <laughs> spelen vandaag dan? Nee, ik ga wel een keer mee spelen. Een keer, maar, okay, maar vandaag nog niet. Volgend jaar. Misschien, nee. Misschien. Ik mag nu meespelen, ik ben 16 jaar en ouder en ik ben net 16, dus... Uh, oh ja, hij he, is net 16. Ja, dus het mag gelijk. Maar ik weet, Robin gaat ook nog spelen. Oh, maar Robin kan helemaal <laughs> nou niet voetballen. Hij <laughs> gaat voetbal spelen. Oh, kijk, we hebben een verbinding. Nee, ik hoor hem niet. Hallo. Hallo, met de radio. Dag, dag radio. Hallo. Hallo. Oh, nee, dat is leuk hoor, je telt, want we staan al 17 en achter. Kijk, hoeveel willen we nou even hebben? Wat zeg je? We staan pas 17-18, denk ik. 80? Pas ook echt zo. En hoeveel minuten heb je gespeeld? Uh, Net 5? 8 minuten is afgelopen hè. Oh, dus het is al bijna klaar. Oh. Ja, dan gaat er een t-shirt trekken. dat schiet ook niet op. Oh, dan krijgt hij weer een gele kaart hè, geloof ik. <laughs> dat schiet niet op zo. Nee, het zit niet op, maar ja, goed, dan gaan we de verliezerspoel in. Dan komen we nog wel, misschien één wedstrijdje winnen, toch? I <laughs> de ik weet niet of we bejaarden mee doen, maar dan kunnen we wel een wedstrijdje winnen. Ah, dat komt volgend jaar wel, dan uh, vraag ik mijn vader of die mee wil doen. <laughs> ja. Tegen wie uh, moesten jullie vandaag? Nu moeten we vandaag tegen DSS. Uit Haarlem, kennen oh. we niet. Ja, oh. ja. ja dat is verliezen. Dat 1 trouwens. Oh, kijk, nou, dat schiet op. Wie staat er op doel dan? Wie is dat? Sorry. Peter Schnoor. Ja. God. Ja, God. <laughs> Hij is wel goed, Peter nee, Schnoor. nu 19-1. Oh, nee, nee, het werd, werd geen 19-1. Oh, heb je de bal eruit oh. uitgehouden? De, record, de, de recorduitslag is 22-1, dus daar zitten we nog niet op. Mooi. Oh, no, dat noe. scheelt. Dan heb je nog, uh, nog uh, 7 22, minuten en 4 doelpunten tegen. Dan... Uh, <laughs> Ja, dan gaan we het redden, ja. Maar dat gaan we, ik hoop het niet te redden, want oh, dan gaat die snor me in die goal liggen. <laughs> en, en nu is het 19-1. Ja, toch nog. <laughs> <laughs> nou, uh, we wensen je in ieder geval veel succes nog. Ja, tot later. Ga je nou met ze mee douchen? Ik ga met ze mee douchen, ik ga ze in zeepen straks. <laughs> Kijk, heel okay, goed. En denk om de ramen daar, hè? Ja, doe ik. Oké, okay. hoi. Hoi. 18, oh nee, 19-1, achter. Vorige week was het uh, 10-0 Vind ik een beetje vernederend hoor dit Ja, ik ja, eigenlijk God, Gelijk wel. een beetje uh, wat, Ja, wat denk je ervan? Ik denk echt uh, gewoon uh, kut <laughs> Hij denkt gewoon kut gewoon, ja. Gewoon, ja, het is ook eigenlijk wel gewoon Hé, hey, de jungle is afgelopen Of de... Hé, hey. daar is hij weer Flash Gaan we nog even door Nou, we gaan nog even nummertjes luisteren Dan gaan we zo direct afscheid van jullie nemen Want we hebben nu ongeveer Nog 10 minuten te gaan zie me Dus yeah. uh, Rihanna en Rude Boy staat voor je klaar. Come on Rude Boy. Maar FM Zandvoort! Ja, we gaan uh, alweer bijna afsluiten. Ja, oh. nog uh, 30 seconden. Dus, ik dames en een fijne avond. Misschien een vandaag. lekkere avond. Het ging lekker met vorige week. Zo, vorige week ging het helemaal fout. Maar ik, uh, vandaag ging het lekker. Ja. We hadden lekker sprake van. Uh... Lekker! En hoe komt dat? Dankjewel Sten. Ja, met, ja jouw mooie, met jouw mooie homo-vriendjes. Die gasten, ja. op oh, is kijk. Oh, oh, oh, oh, Ja, Ja. Nou, dus, in, dat in ieder was geval, het hartstikke bedankt voor jullie gezellige oortjes. Ja, voor jouw uh, voor gezellige oortje. En uh, tot volgende week. Ja, tot We gaan volgende gaan week. Nieuws, maar tussen, in die tussentijd een gezellig muziekje. Oei.